In het centrum van Roermond is een grote stroomstoring. Dat levert vooral problemen op voor het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft geen noodstroom. De brandweer brengt patiënten nu naar andere ziekenhuizen. Om hoeveel patiënten het gaat is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of er operaties aan de gang waren op het moment dat de stroom uitviel. Het Oekraïense leger heeft in de regio Donetsk clusterbommen ingezet in dichtbevolkte wijken. Dat stelt Human Rights Watch op basis van eigen onderzoek in het oosten van Oekraïne. Clustermunitie bestaat uit talrijke kleine bommetjes die zich verspreiden over een groot gebied, waardoor iedereen in de omgeving slachtoffer kan worden. Human Rights Watch heeft begin deze maand twaalf incidenten geteld waarbij clusterbommen zijn gebruikt. De organisatie heeft niet in alle gevallen kunnen achterhalen wie verantwoordelijk is, maar er zou voldoende bewijs zijn gevonden dat het Oekraïnse regeringsleger de omstreden bommen heeft ingezet.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 De kosten van een nieuwe nier variëren van 6.000 tot 100.000 euro. Orgaanhandel is bijna overal ter wereld verboden. Het weer, veel wind en regen. Dus kans op onweer, hagel en later ook zware windstoten. De wind draait naar noordwest en wordt vrij krachtig door 13 of 14 graden. Pas vanavond en vannacht aan de kust. Stormachtige wind, kracht 9 met op de wadden kans op een zware storm, windkracht 10. Morgen buien, minder wind en een graad of 11.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 Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere dinsdagochtend, dezelfde 12, 12, neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk iedere dinsdagochtend met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Als onze herkenners bij hoor u natuurlijk Louis Davids met Weet je nog wel oud? Je opname met 1928. Het is vandaag dinsdag 21 oktober 2014. Onderweg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 terecht kwam, bleek er al snel sprake van een medische misser. Men was de spreek vergeten te geven, maar Mankernelis moest uiteindelijk zijn rechterbeen worden afgezet. Voor deze misser heeft Mankernelis 105.000 gulden voor schadevergoeding gekregen. Het gerucht dat Mankernelis de schadevergoeding al binnen een jaar op had gemaakt, dat gerucht ging En onder zijn bijna Mankernelis behaalde hij zijn groot stuk successen. En in 1987 behaalde hij een top 40 hit met kleine jodeljongen. En die hoort u nu, Mankernelis, met een lied wat eigenlijk niet in het repertoire past. Van de muziek tussen de jaren... 30 in de jaren zeventig, maar op verzoek draait ik hem toch eventjes. Mankenheles met Klein Jodeljongen. O, oh, kleine jodeljongen, jij hebt voor mij gezongen. En jouw liedje bracht mij in gedachten, Daar de bergen met hun wonderen nachten. O, oh, het is als op mijn oren, zaad zilveren klokjes horen. En te brengen overal liedje, met een ander melodietje, en een ander berg een biedje. Een pijn van over. Voor het de lente het liedje, naar het, mee, het, liedje, en het een ander, al die brand van het heelal. Ik ben met naar de botermarkt van de botermarkt gegaan, ze gaan maken wat ze bouw. Ze kunnen maken wat ze bouw, ze kunnen maken wat ze bouw, ze maakte van boter een domini, een domini pardoes. In de kerk in de kerk zit Domini, in de kerk in de kerk zit een dominee, dominee, Een dominie, een dominie, een dominie, een dominie. En een suster niet, kie, en niet, kie, en een suster niet, en een suster niet, En ze maakte van boter een wafelfrouw, een wafelfrouw pardoes. Kom er binnen, kom er binnen, zeg een wafelfrouw. Kom er binnen, kom er. Binnen. In the car, I a sister, And sister, And sister, In de karak, in de, de karak, zin de dominee. Een gommie-dominee, een gommie-dominee. En mijn zuster die, die En mijn zuster die ki. En mijn zuster die En mijn zuster die ki. En, en ze maak je van motor een kastelein. Een kastelein, Bartels. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. In karak, de karak, karak in in de, de, de dominee En ze maakten van boter een bakon, baronas een baroness en de suite, en de suite, zijn de baroness In de suite, en de suite, de baroness eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein betalen, eerst betalen, zij de kastelein ik zei je het ik zei je pakken, Ik zei je pakken, ik zei je toverheks Kom er binnen kom er binnen zij de babel vrouw. Kom er binnen kom er binnen zij de babel vrouw. In de care in de care dominie In de care in de care ik zie de dominie dominie dominie Even je blaadje lezen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 had ons in zijn bed en de provincie kast We staan alle kerken met brandewijn in brand. Het is koud vuur, dus het geeft niet en het komt niet in de krant. Het leed is geleden, de horizon schijnt. Wanneer de doden dronken zijn en bierala verdwijnt, dan steken we de loft rond het en ook de dikke traag. En eten s'avonds zand gebak op het feestje bij Klaasvaart.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 Daarin dat kasteel. Cake. Thank you.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 De tranen maar voor later, voor al jouw pijn, verdriet en berouw. Kleine meisjes zingen altijd vlotte Maar voor later, en ook hoor u nog Ad van Horen... met ik ben gaaiers uit de baaiers...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 Weg, want je liet me staan alleen Ik ken nu de betekenis van tegenslag Omdat je met mijn hart verdween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 Oh, kleine vingers, pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat daarom pat ze precies op pat een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 Kind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 Dicht bij jullie zijn. Ik voel me beter, ook al zit ik uren in de wagen. En ik denk aan mijn vrienden in het koekje op de... at Bij zijn. En voor een de open haard, denk ik koning steeds bij jullie zijn. de, leer, de tijd van de leer, dat zand voert naar Tot zover, het ritme van Ziehe via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. M. Maar nu eerst.